Jobboot met het NOS Journaal. Taliban-strijders die het vuur openen op Amerikaanse strijdkrachten... waren het doelwit van de aanval in Kunduz. Dat zegt het Amerikaanse leger. Bij het bombardement werd een ziekenhuis getroffen... waarbij tenminste 19 mensen om het leven kwamen. Veel slachtoffers waren medewerkers van artsen zonder grenzen. Het doelwit bevond zich volgens de VS niet in het ziekenhuis... maar daar vlak in de buurt. De Amerikanen zullen onderzoeken hoe het kan dat er een ziekenhuis werd getroffen. De Verenigde Staten hebben hun medeleven uitgesproken met de familie van de slachtoffers. Door de Afghaanse president werd dat opgevat als excuses, maar later trok hij dat in. Het gaslek bij het treinstation in Elst is gedicht. De omgeving is vrijgegeven en het treinverkeer is weer op gang gekomen. Vanmiddag ontstond door nog onbekende oorzaken een gaslek in de buurt van het station. De omwonenden werd geadviseerd ramen en deuren dicht te houden. Het treinverkeer tussen Arnhem en Nijmegen werd stilgelegd. Monteurs van netbeheerder Liander hebben het gaslek in een ondergrondse leiding gedicht. In Jeruzalem heeft een Palestijn een aantal Israëliërs neergestoken. Twee mannen kwamen daarbij om het leven. Een vrouw en een kind raakten gewond. De dader is door de politie doodgeschoten. De steekpartij was in een steeg in het oude centrum van Jeruzalem. De Palestijnse man van 19 stak met een mes in op een echtpaar met een kind. Ook een andere voorbijganger werd gestoken. Een van de Israëliërs had een vuurwapen bij zich. De Palestijn wist dat af te pakken en schoot daarmee op politiemensen. Die schoten terug waarbij de aanvaller om het leven kwam. Uitslag in de Eredivisie. NEC won vanavond thuis ruim van ADO Den Haag. Het werd in Nijmegen 4-1. Willem 2 speelde tegen Pexwolle. Dat duel eindigde in winst voor de Zwollenaren 0-1. De wedstrijd Roda-JC-Kambuur eindigde in een gelijkspel 1-1. En de vierde wedstrijd van vanavond Excelsior tegen FC Utrecht die is nog aan de gang. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt. Het blijft droog, het koelt af tot een graad of zeven. Morgen eerst nog mist, maar verder opnieuw veel zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Na het weekend wisselvalliger, met vooral dinsdag veel regen. Vanaf woensdag weer minder buien. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het al 25 jaar en jij beleeft het.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 Like my world is great. didn't you? Dead by DJ Malzo.